Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij het Israëlisch-Palestijnse conflict lopen de dodentallen op. Bij de aanvallen van de Palestijnse Hamas-beweging zijn zeker 100 Israëliërs gedood... meldt de Israëlische nieuwsite N12. De Palestijnen die melden bijna 200 doden door Israëlische luchtaanvallen op Gaza. Hamas begon vanochtend met beschietingen vanuit de Gazastrook. Er zijn inmiddels zo'n 2200 raketten op Israël afgeschoten... De Israëlische politie verwacht niet dat de strijd vandaag al wordt beslecht. Het gaat waarschijnlijk dagen duren, zegt de politie. En onder de gewonden zouden ook agenten zijn. En Israël gaat zijn grenzen met andere landen versterken om meer aanvallen te voorkomen. En volgens de Israëlische premier Netanyahu moeten anderen niet de fout maken om zich aan te sluiten bij de oorlog van Hamas. Ander nieuws. Sanne Wevers doet op de WK in Antwerpen toch mee in de balkfinale morgen. De 32-jarige Turnster uit Leeuwarden stond oorspronkelijk op de reservelijst. Maar door een afmelding mag ze toch meedoen aan de finale. En Wevers kwam tijdens de kwalificaties op de balk niet verder dan de negende plek. Simone Biles plaatste zich met overmacht als eerste. Het gebied rond de Johan Cruijff Arena is morgenmiddag als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Burgemeester Halsma heeft dat besloten in samenspraak met politie en het OM... De politie houdt er rekening mee dat supporters tijdens Ajax AZ uit zijn op ongeregeldheden. In het veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren... en ook controleren op het bezit van vuurwapens of wapens of vuurwerk. En de Amsterdamse politie deelde vandaag ook nog foto's van zeven verdachten van de rellen... naar de klassieker Ajax Feyenoord. Tot nu toe zijn daar al 15 mensen voor opgepakt. Het weer nog vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen de zon. In het uiterste noorden valt wat regen. Het is ongeveer 20 graden. Morgen een dag met zon en sluierwolken. Het wordt dan wel een tikkeltje kouder dan vandaag. Een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Meeste vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A2. Utrecht richting Amsterdam. Voor knop het Amstel staat 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopen ten Nieuwe Meer. Daar staat 6 kilometer file en de vertraging hier is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het derde en laatste uur van dit programma... begonnen we met een uh, leuke nieuwe single. Rafa je met uh, de single Smile. En ik weet zeker dat er iemand een grote smile in uh, Zandvoort heeft. Oh, wie dan? Want die heeft uh, vandaag uh, meer dan 250.000 oh, ja. euro gewonnen... <laughs> ja, ja, ja, ja. bij de euroloterij. Ja, ja, we besteden daar uh, aandacht aan uh, in het uh, eerste uur. Je zou het maar winnen, hè? Ja, het Vijf gaat het geluksgetallen. Gaat het en he. het was uh, bingo bango. Gaat dan wel belasting af? Ja, 29 procent, zoiets hè. Zo, zo, zo. Ja, zo, dat zo. is weer uh, voor uh, de ja, overheid.nl. Als je, je AOW'er bent, zoals ik bijna straks, dan, uh, dan is het maar 19 euro. 19 uh, ja, 19 procent. procent. Ja, ja, ja. ja Oké, okay. nou ja. Uh, ik sla ze niet over die uh, 250.000 euro. Ik ook niet, ik ook niet. Wat in, gaan we in de derde uur allemaal doen? We gaan straks uh, bellen met uh, Rendel Lawson. Hij zit uh, diep in Frankrijk, of tenminste. Ik weet niet precies waar Dijon ligt... maar hij zit op het circuit van Dijon... en daar heeft hij een eigen evenement. Uh, ik zag er net al wat foto's van. En ze hebben prachtig weer al daar. Um, dan hebben we natuurlijk het beste van de week nog. Um, en nou ja, wat verder nog ter tafel komt. En, um, dus um, dat allemaal. Zeker. Want nou, we ging. gaan nog even naar uh, Qatar. Qatar. Ja, naar, uh, naar de race uh, daar. Want we zitten in een uh, sprint shootout. Ja. En uh, op dit moment is alweer het uh, derde deel van de sprint-shoot-out uh, bij zonsondergang. Okay. En dat maakt het extra moeilijk, want dan uh, kijk je tegen die zon in. En oh, omdat er heel veel zand is, oh, oh, krijg je al die deeltjes die die zon dan uh, zeg maar een oh, ja. beetje verbreden. Ik zie het, ja. Dus het wordt alleen maar uh, erger uh, door, uh, door die zon en uh, dat zand uh, wat dan uh, in beeld is. Dus uh, de coureurs, uh, ja, Max zei het uh, gisteren ook al, je hebt gewoon helemaal uh, knetter, geen gezicht. Nee. Dus uh, ja, het is heel moeilijk om uh, dan uh, goed op de baan te blijven. Als ze dat doen ze wel ja. met het uh, derde gedeelte van de sprint uh, shootout. out We gaan eens even kijken of we nog een uh, tussenstandje krijgen van, uh, van de sprint shoot-out. Uh, hoe dat uh, is uh, afgelopen tot nu toe, willen ze niet geven de via. jaar. Dus, uh, oh, okay. Nou ja, die krijg je dan een uh, andere keer uh, ik, wel ik weer van mij. Oh ja, ik zie hem, oh ja, uiteindelijk ik. Oh. de uitslag. Oh. Mm. Op de eerste plek uh, Lennon Norris. Uh, uh, op de eerste plek tweede plek uh, Max Verstappen uh, dacht ik zo te zien. En op de derde plek, nou ja, <laughs> je houdt hem even te goed uh, van me. We gaan uh, een hele nieuwe single draaien. Kijken we wel eens naar het programma De Beste Zangers, Benno. Ja, dat toevallig weer wel. Ja, en uh, ja, daarin is een heel mooi nummer gezongen van, uh, van Duncan Lawrence. Hè. Die doet ook mee uh, met, ja. uh, met De Beste Zangers. En die stem, heeft natuurlijk uh, die arcade heeft die gebracht hè, tijdens het uh, Songfestival. Ja, ja. En dat nummer is ook uh, gezongen nu door uh, Lumidia, als ja, ik het goed uh, ja. uitspreek. Heb ik gezien, ja. En die versie is nu uitgekomen als single. Nou, gelijk hebben En ik die gezien. gaan we nu draaien. Hier is dus, uh, Lumidia met arcades. Door oceaan Het is nu terug of verder gaan De grond is onder mijn voeten vandaan Hier kan ik niet, kan ik niet, kan ik niet staan Waar ik voel of waar ik meen Ligt meters diep onder een steen voor mij gaat deze weg nergens heen. Ik ben hier al, ben hier al, ben hier alleen. Mijn hoofd gaat snel en mijn hart staat stil. Is dit werkelijk wat ik wil? Ik verloor mijzelf alles is maar schijn. Ik ga vallen om bij jou te zijn. I'm not sure Dat je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 And that's live. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En dan dus zingt uh, Sinatra ook nog uh, I Keep Myself Back in the Race. En dat brengt ons natuurlijk meteen ja. bij uh, de, de Pit Reports met uh, Rendel. Goedemiddag Rendel. Goedemiddag, fruiten. Uh... Nou, 26 27 graden zonnetje in Dijon. Zo, ongelooflijk. Ja, ja. lekker hoor, lekker zonnetje en uh, life hè. <laughs> Ze zullen ja, ja, maar zeggen. Ja, ja, life is zo goed. Ik lig op tafel met drie hele mooie vrouwen in het zwembad. Dat dus is <laughs> aan het doen, ja, Maar Ah, je gaat wel goed komen hier. Dat <laughs> gaan we goed komen hier. <laughs> zeg Renno, maar uh, je bent niet op vakantie. Nee, ik ben niet op vakantie. Nee, ik ben. Uh, ja, het is, voor mij. Uh, autosport is vakantie hè. Oh, ja, ja. Beetje ja, ja. Dus, ja, wel. Nee, we zitten met mijn uh, met, met, uh, twee series, de Auto Sports Spots Racer En de Comora ITCC zitten we op Tomek uh, in Dijon. Ja. En we hebben net, vandaag, uh, we zijn net klaar, we hebben vandaag prachtige, prachtige wedstrijden gezien. Prachtige wedstrijden. Uh, onder een heel erg lekker zonnetje. Met enorm veel publiek hier. Het is echt heel erg druk. Ik zie het op uh, de foto's, Jan. Ja, je ziet het door de foto's. Hè. En, uh, dus uh, ja, uh, ja, jongens, dit is vakantie. En dan is het dan niet eens zondag. Want morgen is denk ik en... de race day. Nee, we hebben de race net gehad. We hebben vandaag races uh, gedaan. Oh, okay. En morgen hebben we ook nog een keer uh, voor elke klasse twee races. Heel druk. Maar we gaan nu dadelijk aan de wijn en de Franse kaas. En uh, so. daar is het helemaal top. Nou, dat dit, is, uh, dit is live. Ja, ja, ja. Die Franse natoren was niet zo gek, hoor. Nee, nee, nee. Die was niet zo gek. Nee, nee, nee, nee. Dus, uh, zeg, Reddol, En wat, wat vind je van de laatste ontwikkelingen in het Formule 1 gebeuren? Van uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld... Uh, wat was het? De kwalificatie... Nee, en uh, de, uh, wat, uh, wat... De sprint shoot Oh je? ja, de sprint-shoot-out. Ja. Oh, dat heb je natuurlijk niet meegekregen vandaag. Uh. Jawel, jawel ja. zo, nee, Wat heb je al Heel veel telefoontjes heel veel uh, uh, internetverbindingen en toestanden. wel, joh, nou ja, het was weer een hele rare speler. Dit weer is gewoon niet gewoon. En, en wat er achterin gebeurt met Strol, dat ging helemaal ergens over. En uh, het is dat het team van Papa Strol is, maar als ik daar nou de baas was, had hij gelijk in zijn pakje kunnen pakken en naar huis kunnen gaan. Ja, ja, ja. Om, uh, je ziet hem een stuurtje uit zijn auto gooien. Hij heeft kennelijk een, een duwtje gegeven aan uh, een van zijn fysiotherapeuten. Nou, de, de volgende keer die databank ligt, zal ik hem even teruggrijpen. Ja, zeker, zeker. <laughs> ja, toch? Ja, uh, ongelooflijk. Uh, nee, hij was uh, goed uh, uh, pistof. Ja, en plus ook nog een keer dat je heel erg uh, ja, onprofessioneel tegenover de camera's was. Ja, jongens, als je zo gefrustreerd bent, ga lekker iets anders doen. Ja. Maar, en, uh, kijk, en als je dan ziet waar Alonso staat dan denk je helemaal. Uh, ja, uh, ik, ik geloof namelijk nooit in dit soort professionele teams dat de rijders... Twee heel verschillende auto's krijgen. En uh, ja, je, je bent gewoon een maatje te klein wegwezen. Yep. Terwijl die wel heel in het verleden... Uh, uh, uh, begrijp ik niet verkeerd. In het verleden heeft uh, ook hele mooie dingen laten zien. Dus uh, ik, ik weet niet wat in die kopjes uh, kruipt. Pires ook, hè. Heeft in de tijd van Force India en dat soort dingen hele mooie dingen laten zien. Yep. En dat gaat nu ook niet. Dus... Ergens uh, kruipen ze, in, uh, kruipen ze in, in, uh, in, in het hoofd van mensen. Ja, zou het uh, pure frustratie zijn dat de resultaten uitblijven? Ja, ik weet niet. Spanning. Uh, misschien ook toch wel een samenwerking binnen het team niet helemaal oké. Okay. Uh, een voortrekkersrol bij Alonso. Ja, nou, nou, nou moet je ook wel tegen een wereldkampioen uh, uh, vechten natuurlijk als je teamgenootje. Ja. Maar ja... Als je heel goed bent, kan je dat opzij schuiven en kan je gewoon je dingetje doen. Ja. Want Strol is niet een hele... heel vaak worden rijders dan heel vaak neergezet. Het is een klote piloot, het, het is stingers en dat soort dingen. Ja, Strol is niet een heel slechte rijder hoor. Hij heeft best wel hele mooie wedstrijden laten zien. Dus ik heb wel zoiets van, hij kan het wel. Maar ja, als het in het kopje gaat kruipen, gaat het fout. Ja. En gisteren ging je allemaal fout volgens mij, dus dat was een goeie. Oh. Ja, dat ging helemaal ja. niet goed. Nee, maar, helemaal niet. Maar dus, uh... hoe is het jou vergaan eigenlijk? Want je hebt zelf toch ook nog gereden uh, gisteren of vandaag... Nee, nee, nee, ik ben hier alleen maar voor de organisatie. Oh, eh. oké. Okay. Oh. En uh, dus ik mag uh, al die uh, besweeten kopjes even knuffelen als ze uit de tijd komen <laughs> en de prijzen uit, uh, uitreiken. Uh, okay. En iedereen, uh, iedereen geruststellen uh, dat het allemaal goed komt. Oké. Okay. En er uh, wordt nu druk gesleuteld, want uh, ja, die wagens die zijn toch allemaal wat ouder. Dus ja. iedereen ligt het op de onder zijn auto om weer voor morgen om uh, over half negen aan de bak. Ja. Dus, uh, dus uh, iedereen is heel druk bezig om uh, alles weer klaar te maken voor morgen. We hebben enorm veel... Engels over, uit Engeland. En okay. ontzettend naar in zin. Dus ja, dat uh, is uh, helemaal, goed. helemaal goed. En wat voor circuit is het eigenlijk? Dat Dijon, is dat... Um, is, is het een heel uh, uh, apart circuit? Of uh, een, een, een Mickey Mouse circuit? Dijon is even, nee, Dijon is, even, is een heel prachtig circuit. En het lijkt heel simpel, maar is verschrikkelijk, verschrikkelijk technisch. Dus als hmm. je een gedeelte in het circuit, dan moet je echt wel een beetje kunnen sturen. Er zit een heel lang rechtstuk op. Uh, waar je enorm mooi kan sturen. Uh, slipstreamen met die oude auto's, dus dan kunnen ze echt heel met de kontkuip er voorbij, wat ze vroeger ook deden. En, de, ja. en gelukkig hebben die toolwagens hebben niet zo'n klikje wat open gaat. Die moeten ze wel echt allemaal afhalen bij die formule 1. Uh, dan wordt we echt uh, Ja, we hebben zulke mooie gevechten vanmiddag gezien, dat was echt gewoon fantastisch. Mm. Met echt bumper aan bumper, met vier man op het rechte en. Zo. En dan was, uh, was het woensweer, weer, zien Wie als eerste die de bocht uitkwam. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Zeker, eh, jij bent in uh, Dijon uh, in Frankrijk, je hebt ook nog Paul Ricard natuurlijk uh, daar in uh, ja. Frankrijk. En daar hadden we ja. woensdag uh, gewoon een uh, tweede Nederlander in de Formule 1, hè? Is dat zo? Ja, Ste -Stefane, ja, Stefane Cox, die heeft daar in de Alpine uit 2012 rondgereden. Dat is de tweede vrouw die dit jaar in de Formule 1 rijdt. We hebben het Engeland gehad die toen de Formule 1 heeft getest. En Stefane Cox ook. Maar Stefane Cox kan best wel een beetje sturen hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Heeft ze ja. van de vader waarschijnlijk... Ja, het zou wel ergens wel weer iets met te maken. Die, het zou wel zijn geweest dat ze het mochten. Nou ja, nee, het ging om... Ze hadden, tijdens een Formule 1 of zo hadden ze een keer besloten... dat ze een prijsvraag zouden doen. Nee, een, een, een ja. competitie tussen sportjournalisten van de Formule 1... die moesten tegen elkaar gaan racen. En toen kwam Stefane Cox, drie van de vier racers... als nummer één over de finish. En toen won ze ja, deze prijs. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Hè? Maar een hoop van die sportschool, is allemaal van die uh, gigantische 130 kilogram uh, dikbuiken. Oh, en dan ja. heb je Stefane en die weegt 55 kilogram. Ja, dan kan je, dan kan je, dan kan je die, die prijs vragen. Die kan je wel winnen op die prijs. Dat, ja, dat ja, ja, die vragen. ging als de raketten in de Alpine ook. hè? Maar ze zei ook, ja, ja. die auto is gewoon zo lekker. Wat heb je nog? Dat uh, V8 geluid natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja, ja. Uh, nee, ja, helemaal, helemaal te gek. Uh. Ik zeg Rendel, over, over, over, over, over geluid gesproken. De, in, de, in de lokale bladen worden de lezers al gewaarschuwd voor het uh, Farnek GT World Channels uh, uh, ja. evenement. Aan wat het, staat het weekend? Ja, 13 en 15 ja. oktober hier in Zandvoort. Uh, ja, uh, live. ik ben er ook bij. Wat zeg je? Ik ben er ook bij op vrijdag. Oh, no. dus, uh, uh, geweldig, ja geweldig mooi startveld natuurlijk. Ja. Uh, leuke, ook je leuke series met heel veel kleine jonge jongetjes die in die Formule 4 GT of die Formule 4 bij Alpine rijden natuurlijk. Ja. Ook een ontzettend mooi startveld. En mijn grootste held komt de, de vrijdag hè, daar. Als oh. zijn zoon rijdt uh, uh, uh, in die Formule 4. Emerson Fittipaldi is daar. Zo. En, uh, ja, en dat is uh, wel vanaf 72 mijn grootste held. Dus ja. Ja, dat, dan kan je wel zeggen dat ik daar uh, vrijdag een heel klein jongetje sta te springen in de pedal. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ben je ook een uh, fan van uh, Andretti en het 11e uh, team in de Formule 1? Ja, ja ik ben sowieso een uh, fan van meer auto's in de Formule 1. Uh, ik vind altijd wat ze tegenwoordig hebben, gewoon met 10 teams, 20 auto's. Dat zou best wel eens naar 24 of 26 mogen vind ik. En uh, dat moet ook gewoon kunnen. En uh, dus dat er een team bij zou komen, ik moet het eerst zien gebeuren hoor. Maar, uh, de VR heeft nu gewoon een toestemming gegeven. Maar het overkoepel te gaan nog niet. Het gaat om heel veel geld, natuurlijk. Ik moet het eerst nog zien uh, dat het gaat gebeuren. Maar ja, het, het, ik zou het prachtig vinden. Ja, en dan dus zou dat ja, uh, Andretti in... met, uh, met Cadillac uh, worden, Ja, ja, ja, dat, uh, dat zou uh, helemaal top zijn. En uh, lein, ja, begint gelijk weer die uh, vader van uh, papa Stol die begint gelijk weer... Ik vind het helemaal niks. Ik denk, nee, ja, nee, joh, nee, nee, nee, nee. Daar word je ook zo moe van. In Hamilton uh, uh, zei uh, eerst uh, dat hij het wel leuk vond. En later zei hij dat hij het ook maar weer uh, niks vond, uh, eigenlijk. Ja, dus dat heb je zoiets... Uh, ja, wat wil je nou? Waar gaat het allemaal over? Dus uh, Nee, ik, ik hoop dat het allemaal doorgaat. En één team erbij zou niet verkeerd zijn. Dan moet je ook wel gaan afvragen welk team gaat misschien wel afvallen. O, Esther Martin heeft natuurlijk aangegeven dat ze helemaal fulltime het wekking gaan. En de New wedstrijden in Amerika en in Europa. Nou, Dat betekent ook wel dat ze misschien het geld daarin gaan stoppen. Ik heb niet het gevoel dat er zo verschrikkelijk veel estermarkt is verkocht worden. Dus uh, dat dat ook gewoon komen ja. Ja. heb ik geen idee. Ja. Dus uh, dat, dat wordt nog een beetje een dingetje. Maar ja, uh, we gaan het wel zien. We gaan het wel zien. Zeg, als laatste Rennon, weet je wie uh, volgend weekend ook naar Zandvoort komt? Valentino Rossi. Uh, oh. Rossi, ja, ja, ja. Wow. Dat zijn twee wielen. Dat zijn er twee te weinig. Ja, ja, ja, ja. Heb ik niet zoveel veel mee. Voor degenen die hem niet <laughs> kennen, meervoudig MotoGP-wereldkampioen, Ja, Op dat was nou, een... ja, uh, meervoudig. Volgens mij heeft hij alles gewonnen wat hij kon winnen daar. Ja, is ongelooflijk. Ongelooflijk. ik heb, het niet gezien. Ik heb het uh, van anderen gehoord. Hij kan nog steeds op een paddock, ook bij de autosport niet normaal lopen over het paddock, want uh, uh, het moet met bewaking, toestand, dat soort dingen, zoveel mensen springen nog op die man. Ja, ja. Hm. En, ik, ja, en ik heb zoiets, laat hem lekker met rust Laat no, hem lekker genieten van de sport Dat maar een man het is ja. ook maar gewoon een man. Ja dus, uh, precies, zoals wij. Ik denk, ik denk dat als hij me voorbij loopt, dan uh, zeg ik even, uh, dan geef ik een knikje. Maar als je vindt Paul die pootie erachter loopt, dan spreek je toch die aan. <lacht> Oké. <Okay. lacht> maar goed, voor alle mensen die uh, Valentino, ja, alleen die naam al, Valentino Rossi uh, in actie willen zien. Die uh, volgend weekend hier op Zandvoort. Dat is natuurlijk wel, ja. klinkt wel weer fantastisch. Wel weer grote namen. Ja, dat dus Betekent ook dat ja. veel mensen gaan komen naar dat evenement? Ja, waarschijnlijk wel. En, uh, maar dan moet ik ja, wel vertellen. Voor de komen. Ja, maar als je de prijzen van de kaartjes ziet, zou ik gewoon gaan. Want je kan het niet eens voor naar een concert. En dit is ook heel erg mooi. Dus er moeten gewoon komende mensen. Zo is dat. En, en, en, en jullie zorgen toch in we net zo mooie weer als wij nu hier. Ja, He, dus is, ja, ja. Helemaal okay. ja zeker op zaterdag. Want dan zijn Rob en ik er. Dus, uh, <hums> ja, dat gaat helemaal goed komen. Dan, okay. uh, dan, dan wordt het helemaal een feestje. He? Zeg, Renne, nog veel plezier nog in Dijon. En tot volgende ja. week bij in Studio op week. Ja, dat, van, dat was gewoon vanuit de winkel. Want er ja. moet ook weer gewerkt worden. dus zo is dat. Uh, maar, uh, dat gaat helemaal goed komen. Maar uh, nee, daar spreken we elkaar absoluut weer. Goed zo, veel plezier. En, en, en, en, en, en iedereen dacht plezier, hè? want uh, Max kan al wereldkampioen worden. Hè? Ja, daarom. Oh ja, vanavond, hè? Leuker party, maar klaar. Weet je, in Sanford ja, hangen de al de heel vlag. veel vlaggen uit, hè, Rendon? Dat is wel leuk hoor. Heel veel van, ja, die, uh, ja, van ja. die max stappen met een, uh, met een grote 1 erop natuurlijk en de beker, uh, die hangen al uit uh, hier. Ja, nou ja, weet je, hij kan hem eigenlijk gewoon helemaal niet meer missen. Dus hij moet even lekker dat ding naar huis rijden. En dan uh, is er een feestje en dan kun je je monteurs heel erg dronken worden vanavond. Hoewel, <laughs> volgens mij kost het bier en uh, de champagne heel veel geld in die landen. Dus uh, ik ja. weet niet meer je doen. Nee, maar het is gewoon leuk dat, uh, dat Zandvoort uh, ja, daar echt aan uh, meedoet. En ook, uh, terwijl de race niet hier is, maar in Qatar, dat we gewoon uh, ja. allemaal, op de, allemaal de vlag hangen. Dat is wel uh, gaaf. Nou, het gaat helemaal feestje worden, absoluut. Het gaat okay. komen. zeker. Jij veel plezier daar in Frankrijk en we spreken tot volgende week. Oké, okay. proost hè. Hoi, hoi. Dankjewel, hoi. c'est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 m'a devenir ton amant seulement montagnard, de tout est mon blanc oh oh, de tout est mon blanc sportverslaggever, Rennel Loos, zat vandaag op locatie in Frankrijk, bijna. Op locatie? Ja, dat had hij zeker. Ja, in Dijon, hè? Hij lag, hoor. Hij lag, hij. Oh ja, met drie vrouwen, hè? Hij lag in een zwembad. In een zwembad. Nou ja, 26 graden, dat gaan wij niet redden. Maar het is gelukkig wel droog. En heel af en toe hebben we toch een klein zonnetje gezien, hè? Precies, vaag zonnetje. Nou, dat is wel goed. Zeker, jij hebt een beest van de week. En uh, dat is opa. En ik uh, voel me natuurlijk al aangesproken, ik als opa zijnde. En, uh, en opa is een kruising Stafford man uh, van tien jaar oud. Um, hij is uh, heel slecht verzorgd zelfs in zijn vorige huis en toen weggehaald. En is op zoek naar geluk voor zijn oude dag. En um, nou ja, dat gaat hem allemaal niet in de in zijn velletje zitten, want hier staat koude kleren... maar daar hebben we helemaal geen kleren aan natuurlijk. Dat vind ik ook zo gedoe, die honden in, de, in de kleding. Ja, het is, uh, ja, nou, het is ja, helemaal trendy, er, he? wordt, nou, er worden hele artikelen over geschreven. Je hebt zelfs kledingzaken voor honden, echt. Ja, mijn god, zeg Um, maar goed, uh, opa is een verlegen, maar toch een zacht, aardige hond. Heeft dus wel, best wel veel meegemaakt voor die, dat hij die in, in het asiel kwam. En ze denken dat hij uh, weinig positief contact heeft gehad. De aandacht uh, die hij gewend is te krijgen is vaak uh, uh, nou ja, niet gekoppeld aan liefde. Uh, in het begin uh, uh, is die, was hij erg in zichzelf gekeerd in het asiel... Hij durfde helemaal niets en als iemand naar hem keek... dan probeerde hij zich al te verstoppen. Nou, kan je nagaan. Um, het is eigenlijk een hele zielige hond. Maar als hij je eenmaal kent, dan dat is hij best aardig tegen je... en vindt het lekker om gekriebeld te worden. En, uh, en, en zoals ze uh, in het al -zie zeggen... er zit geen kwaadbloed in deze hond. Hij heeft dus behoefte aan liefde, heel veel liefde... Uh, naar alles wat hij heeft meegemaakt... Maar ja, goed, de hond heeft natuurlijk ook een praktische kant. Zoals, uh, hoe gaat hij met kinderen om? Nou, dat, uh, op zijn leeftijd vinden ze de, de mensen in het asiel, dat is een beetje te veel. Andere honden, onbekende honden, vindt hij ook wel nog eng. Een lieve, stabiele teef van hetzelfde kaliber. Dat zou hij wel erg kunnen waarderen. Nou ja, dat hebben veel mannen. Uh, ik zoek dan ook wel contact en steun bij haar en uh, als hij die hond vertrouwt, Hij kan niet loslopen, dus daar moet je als baas wel rekening mee houden. Katta vindt die opa wel oké. Okay. In het begin natuurlijk voorzichtig en daarna vriendelijk en nieuwsgierig. Um, en dan eens even kijken, wat hebben we nog meer over opa te vertellen? Is even kijken, nou, hij is, hij is rustig en netjes zindelijk. Dat is fijn, dus... Voor opa wordt een rustig huishouden met een fijne tuintje gezocht... en mensen met begrip, tijd en geduld. Uh, het lijkt me iets van iemand die uh, met pensioen is. Uh, maar goed, dat ben ik. Uh, opa is in behoort tot het geslacht Terriers. Is een uh, mannetje. Is geboren op 1 april 2013. Kan niet bij kinderen, kan ook niet bij soortgenoten. Andere honden alleen bij teefjes. Uh, kan bij katten, ja, maar wel met de juiste begeleiding. Heeft geen speciale verzorging nodig, is gecastreerd. Men weet niet of hij alleen thuis kan blijven, dat is onbekend. Kan wel mee in de auto, gedrag aan de lijn is goed. Beheerst basiscommando's, is zinnelijk, is niet waakzaam. Dus dan hoef je opa, hij is het, het opa, dus hij is met pensioen. Dan moet je hem verder niet belastigvallen voor dat soort taken. Hij is, even kijken, groter dan 50 centimeter. Heeft weinig vachtverzorging nodig, kan niet loslopen. En is natuurlijk beschikbaar aan ons eigen dierentehuis. Kenmeland. hier aan de kees op straat nummer 5 in Zandvoort. Zeker weten, nou we ga voor opa of de andere leuke dieren even een kijkje nemen daar bij het uh, Kennen met dieren thuis. Ik ga eens even kijken of ik uh, CFM nog kan ontvangen. Oh. Motor. Ja, daar zijn we ja, dan. De singel uit de jaren 80 van Propaganda en uh, P Machinery. Ja, we hebben altijd, uh, Benno, hebben we eigenlijk de inhaakdagen. Speciale nou, dagen altijd. die krijgen. Ja, waar, elke week toch wel, of ja, niet? Een, beetje, een beetje, beetje, het is een beetje, een beetje naar de achtergrond gezegd. Ja, je ja, had uh, opa net als uh, dier van de week. En daar had je natuurlijk heel goed over nagedacht. Ja. Want het is vandaag de dag voor de oudjes. Hè? De Nationale zeg maar. Oudere Dag. Ja, ja zo, zo noem je dat niet. Ja, ja, ja, ja. Maar het is ook de Internationale Dag voor Fatsoenlijk Werk. De Internationale Dag voor Boskanker van een Man. Na nationale Kringloopdag. Uh, en het beginweekend van de wetenschap. Dat is ook wel mooi. Hè? Um, uh, maandag is het Nationale Krokettendag. Kroketten. Ken je dat nog van Wim Sonneveld? Ja zeker, maar jij... bij McDonald's uh, heb je alleen maar uh, de, de hoe heet het? vegetarische kroketten natuurlijk, hè? Okay. tegenwoordig. En een hele bijzondere dag, dat wil ik nog wel even noemen. Dat is vrijdag de 13e, dat is ook zo'n leuke dag. Dat is geen BH-dag. Dus dat, dat, dat deze vrijdag de dat, dat, jaar, ja Ja, ja, dus Verder uh, wil ik eigenlijk nog even uh, een uh, aanvullende informatie geven over de Zandvoortse Reddingsbrigade. Ik uh, noemde al dat ze vandaag uh, meededen aan de NRV-oefening. Uh, dat staat voor Nationale Reddingsvloot. En dat is een landelijke oefening van deze Nationale Reddingsvloot. En die wordt gehouden langs de Hollandse Eisel bij Gouda. En vandaag wordt samengewerkt met onder andere... Veiligheidsregio Holland, Midden en de betrokken gemeenten. En ketenpartners als Defensie, Hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat. En onze eigen Zandvorse jongens en meisjes van de reedsbegaarde. Of jongens en meisjes, het zijn jonge mannen en vrouwen natuurlijk. Onze helden, die zijn daar... Uh, doen daar ook aan mee. En het doel van deze oefening is een landelijke oefening. Is het oefenen van grootschalige waterhulpverlening bij extreme waterkalamiteiten en overstromingen in Nederland. En die krijgen we steeds meer, jammer genoeg. Nou, ik hoop voor niet, zeg. Maar ja, nou ja het, ja, het, het ja. zou dan maar kunnen. We ja. hebben er al een paar gehad. Pa ja, in het ja, zuiden, ja, ja. in Maastricht en Precies, zo. Precies. En hmm. de focus daarbij ligt op het evacueren van inwoners en het uh, verlenen van eerste hulp. Uh, daarnaast wordt ook de structuur rond de inzet uh, getest. Denk aan de alarmering van eenheden, het transport naar ramplocaties en het aansturing van eenheden. Ja, dat is altijd natuurlijk uh, ook erg belangrijk dat de dames en heren van de meldkamers uh, daar ook in oefenen. En, uh, nou ja, en de bestuurders natuurlijk, hè, openbaar bestuur, dat die uh, ook oefenen in het... Uh, Samenstellen en dat soort dingen meer. Dus uh, nou, de Nationale Reddingsbrigade Nederland. Uh, was er weer even druk mee. Zeker. Nou, we gaan nog even naar het voetbal. Want er is ja. vandaag gevoetbald ja. uh, door SV Zandvoort. Ja, ja. Vandaag speelden we uit uh, in Amuiden tegen Stormvogels. We stonden heel lang uh, 0-1 uh, voor. Omdat oh. er in de vijftiende minuut uh, gescoord is. Maar je hoort het al aan mij. Uh, ja, uiteindelijk is die 0-1 uh, niet uh, vast kunnen houden. Uiteindelijk is het 1 uh, tegen 1 geworden de eindstand van de wedstrijd. Oké. Okay. Want uh, Dustin Meijnders van uh, Stormvogels... Die scoorde nog in de tachtigste minuut van de wedstrijd. Zo, zo. En zo werd het uiteindelijk 1 tegen één de wedstrijd uh, tegen Stormvogels. Oké. Okay. Volgende week weer een wedstrijd uh, op het uh, programma. En dan gaan we weer gewoon uh, thuis spelen. Dus uh, ja. daar hopen we weer het uh, beste ervan. En zijn wij er ook weer bij met de radio. Ja, ja, ja. En nog even om... Te, om ja, de, misschien is de sfeer wat gespannen geraakt in de Maar het is uh, dinsdag Werelddag tegen de doodstraf. Zullen we dat uh, leuk afsluiten? <lacht> Ik reageer er niet eens op uh, verder. Oh, wat een lekkere muziek. Oh. If you're going to San Francisco Ont voor uh, raadjeplaatje bij uh, café vier, ja dit is een favoriete plaat hè, om uh, voor raadjeplaatjes. Scott McKenzie en San Francisco. <middels> Je bent er niet. Je bent er niet. Je bent Je niet. Je bent er niet. Je bent er niet. niet.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 Maldita, sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor, a tu amor No, no, no, no. Ah, yeah, na, na Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya ja, lekkere uh, uh, muziek zo op de zaterdagmiddag, zo uh, vlak voor het einde van dit programma. Maar gelukkig, we gaan gewoon door, hè, zo. Wij wel. Want we hebben Fred uh, zometeen met uh, Entertainment for You. Dankjewel voor de koffie, Fred. En uh, uiteraard zijn we heel benieuwd uh, wat uh, Fred uh, gaat doen. Gaan we zometeen naar het volgende plaatje horen. En ik weet zeker dat Fred weer uh, fan is van de volgende plaats. Want het is een uh, abba plaat Hier is Kimmy, uh, Kimmy, Kimmy. Nou, Benno, we in het eerste uur uiteraard uh, Richard uh, buitenhek uh, op uh, visite, uh, zeg maar. Ja. En uh, ja, die zag ik net ineens uh, weer in de studio. Oh. Ik denk hij komt vertellen dat hij zijn bankrekening nagekeken heeft... <laughs> en dat hij toch uh, die 250.000 euro op zijn rekening gestort heeft gekregen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. We hebben het over de euro uh, jackpot die... Uh, in Zandvoort is gevallen, Fred. Ja, Fred. Ja, in ja. okay. Zandvoort er is er helemaal gelukkig. Ja, heel okay. Je gaat wel 29% belasting af, hoorde ja, ik. maar, maar uh, dat doet er niet toe. Nou, je houdt toch nou, nog nou. wel even wat over. Uh. Ja, ja, ik bedoel, ja, belasting moeten we toch opbetalen. Dus ja, ja. <laughs> daar ontkomen we niet aan. Dat is sowieso, die 250.000 euro is weer mooi meegenomen. Ja. Gefeliciteerd wel. uiteraard namens uh, CFM. Ja. ja. Wat ga jij in ja. de volgende, volgende uren allemaal doen? Uh, de volgende uren ga ik uh, sowieso bellen met wat uh, mensen. En uh, als eerste is degene onderweg uh, naar boven als het goed is. Liv Webbers hebben we hier uh, op visite in, uh, in de studio. En uh, zowel een beetje internationaal als nationaal is zij uh, Nederlands gaan zingen. En uh, ja, die kon vandaag dus haar uh, nieuwe single promoten hierdoor. Leuk. Oh, ja, gisteren was een nieuwe release. Dus hij is gisteren uitgekomen. Hoe heet het? Uh, ja, dan mo moet mo mo je even niet <laughs> te veel vragen. Want mm. <laughs> ik ben ook met een andere, andere lijst bezig voor me. Oh, sorry hoor. Sorry <laughs> hoor. <laughs> nee, maar we gaan ook nog eventjes bellen met Catharina uh, Hulters. Uh, zij zou eigenlijk vandaag hier zijn. En uh, ja, dat ging niet vanwege een optreden. Ja, gaat ook door hè. Ja, en haar nieuwe single is uh, Ik Laat Je Gaan. Ja, we, j, jij moest haar ook laten gaan. Ja, helaas. Dat, ja, ja. Ja, ja, maar goed, uh, de volgende keer dan komt ze vast wel weer. Oh. Dus uh, nee, dat gaat, ze is al uh, een aantal keren hier in de studio oh, Oké, okay, dus, wat dus, leuk. Nee, dat, is al, uh, dat gaat wel goed komen. Ja. Uh, Perry is uit dan. Dan gaan we ook eventjes bellen over zijn nieuwe single uh, Hassel Vista. En, uh, is dat Los Ballos? Of uh, niet? Uh, hasta la vista. Hasta, hasta la vista. Wie, uh, dat was in, werd gebruikt in een film uh, van... Uh, ik dacht Clint Eastwood. Uh, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ja. Ja. Oh, dat is wel Interstaat. heel bekend. Ja, ja, ja. En ook uh, volgens mij... Uh, nee, nee, nee, dat was uh, Schwarzenegger, uh, I'll be back. I'll be back. Bye. I will be back. Ja, ja, ja geweldig. Maar ja. Oh, misschien was ja. hij, hij, hij was dat. Uh, Swartje was dat volgens mij. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik haal het altijd door elkaar. Geef <laughs> ja. niet. Hey, en Rocky Paul gaan we ook bellen. Oh, wat leuk. Ja, en. Uh, Oh, nou, ik denk dat uh, er uh, een foutje gemaakt is. <laughs> die komt volgende week. Nee, die komt er helemaal niet. Zijn singel heet ook Hasta La Vista. Oh, eh? Dus, eh? <laughs> ik, ik denk dat dat een foutje is. Oh, ik denk dat het een ik denk dat Hasta La Vista baby. Of het is uh, Hasta La Vista weekend, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. dat het zal, sop, niet, het zal er niet zo zijn Dan als ze samen dezelfde Janus hebben? Ja, oh. nou, is dan, dat Dat ze allebei bij jou in uitzitten komen. Dus dat wordt, nou, uh, we gaan het horen dadelijk. Nou, dat, ja, leuk. Ik verheug me er al op. Uh, Frit? Ja. Ja? Nou... Uh, uh, heb nou, he, ja. he. <laughs> je verder nog wat te melden? Oh ja, ja, ja, ja. verzoekplaten natuurlijk. Ja, ja, ja verzoekplaten zijn ook welkom natuurlijk. De Tweede uur gaan we lekker uh, wat verzoekplaatjes draaien. En dat uh, doen we uh, via uh, zfmartiesten.nl. Dus www. .zfmartiesten en, uh, en dan heb je zo'n uh, knop en die druk je op en dan uh, kan je een plaat ja, gaan En dan uh, krijg je daar een mooi vlak, scherm. Nou. En daar kun je alles op invullen. Zelfs als je me niks vindt, kan je het ook. Oh, <laughs> nou ja. Oké, okay, zfmartiesten.nl. en dan vind je het wel. Ja, dat ja. past. Nou ja, Fred, ik wens je heel veel succes en plezier natuurlijk. Want ja, het radio dankjoh. maken en dat moet vooral leuk en plezierig zijn. Ja, vooral. En, uh, en je hebt gelukkig twee uur, dus uh, dat is ook altijd ja, fijn. Ja. Hè? Ja, ik weet en... niet of de mensen daar blij mee zijn. Maar... Nee, nee, één <laughs> uur is niks en twee uur begint erop te lijken. Ja, inderdaad. Ja. Nou goed, het is uh, vandaag uh, even kijken. Wat zei ik? Uh, maandag wil ik je nog even meegeven, Fred. Is ja. het uh, Nationale Dag. Dus ik, uh, ik weet niet, hou je van kroketten? Ja, oh, ja, ja, dat doen we op het werk wel eens. Tussen de middag zo oh, lekker. Ja. Wat leuk. Ja, dan uh, bellen we eventjes uh, naar de Krokettenlijn. De be bekende krokettenwinkel. Uh, uh, ja. Oh, ja. <laughs> en dan even lekker kroketje. Ja, dan, uh, dan, uh, dan bestellen we dat bij V en bij Bo. Oké. Okay. <laughs> Wat hoor ik allemaal? Uh, ik heb geen idee. Waar uh, komt het vanuit? Juist Fred, Fred's telefoon. In. Ja, mijn telefoon. Ik ga het ja. eventjes uh, opnemen. Ja, ja. Oké, okay, nou, hasta la vista, Fred. Ja, En, en din, uh, heel veel uh, plezier. Ja, en en ja, dinsdag is het werelddag voor de daklozen, Fred. Dus, uh, oh ja, Het is uitzending uitzending kinderen. is het uh, uh, oudere okay, ja. uh, uh, dag, Fred. Uh, uh, dus, uh, we nou, denken aan je. We, <laughs> we denken aan je sterk dus <laughs> zometeen... Uh, nou, dat was hem weer, hè, Benno? Het was weer, we gaan weer naar huis. We zitten weer op, we gaan weer naar huis. En dan zijn we de volgende week weer, gewoon weer op de zaterdag. Ja, bij Leven de Tussen Weltraal. twee en vijf uur, ja. tuurlijk wel. En, uh, dan uh, gaan we gewoon weer uh, lekker radio maken voor je. Zometeen Fred, hij is er weer met Entertainment View tussen vijf en zeven uur. Lekker zo tijdens het eten even luisteren naar alle Nederlandstalige platen... en andere mooie muziek die hij voor je uitgekozen heeft. Tot volgende week. Hoi, hoi. me like a wolf, a curly toy, let me feel that wolf.